Dat is de Russische bewaker. Alle zieken die in twee verdiepingen hospita liggen kennen hem. Ze zijn bang dat ze met hem mee moeten. Uit de grote barak waar ze beschut en warm liggen. Weer terug naar de loodmijn. Ze huiveren allemaal. Als ze denken aan de mijngang in de donkere berg. Aan de grotten in de zwarte steenmassa. Aan het zware slavenwerk. En aan het sombere verblijf. Als ze bij het zwakke licht van een paar olielampen een troosteloos bestaan leiden. In 1945 zijn ze tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld... ...in de loodmijn aan de Oostkaap van Siberië. Nu is het 1949. Herfst 1949. In die vier jaar hebben ze er al dikwijls over gedacht te vluchten. Er zijn er ook een paar geweest die het geprobeerd hebben... Maar nog nooit heeft er iemand een goed, zorgvuldig voorbereid plan gehad. Tweeënhalf jaar geleden heeft Clemens vooral de ontvluchtingsbogen gedaan... maar hij is niet ver gekomen. Als het ooit mogelijk zou zijn te vluchten... dan kan dat alleen van hieruit, vanuit het hospitaal... en dan moet de dokter, dokter Stouffer, mee in het complot zijn... Met dokter Stauffer valt openhartig te praten. Het is ook dokter Stauffer geweest... die ervoor heeft gezorgd dat vooral tijdens zijn langdurige ziekte... weer aan vluchten is gaan denken. Terwijl de Russische bewaker... langs de ene trap naar beneden gaat... sluipt Clemens Forel zo zacht mogelijk... langs de andere trap naar boven... Daar, dadelijk de eerste deur, is de kamer van dokter Stauffer. De enige gevangene die niet in de loodmijn woont... en een kamer voor zich alleen heeft. Hallo, Pharrell. Wie heet? Kom binnen. So. Hé, hey. hey, wat, wat hebt u daar, dokter? Dat hoort beslist niet in uw instrumentenkast. Nee... Precies weten wilt, het is een wildstrik. Gad, wat moet u daarmee doen? Nu heb ik op een keer van een rust grap. Oh. Misschien wel eens een sneeuwhaast stroken. Toen de kant van plan was te vluchten, heeft hij me gevraagd of hij hem hebben mocht. Ja, ah, dat begrijp ik, ja. ja of je wat aan dingen hebt, weet ik niet. Ik heb nog nooit in mijn leven gestroopt. Uh, denkt u dat, uh, dat u hem kunt gebruiken als u onderweg. Uh, ja, uh... goed dat je gekomen bent vooral. Beneden met al die zieken kan je niet vrijheid praten. Mm. Ik wou je namelijk zeggen dat ik je nog hoogstens een maand hier in het hospitaal kan houden. Oh, dat zou dus nog maar tot oktober zijn. Ja, zo ongeveer. Man, wat is er? Je ziet helemaal geel. Geel? Komt van uw prontoziel dokter. Eh? Spinnenwet ja. heeft mij gisteren in de spiegel laten kijken. Ik met een Mongool. Ja, dan had ik met iets anders dan Prontozeel beter kunnen krijgen. We mogen blij zijn dat we daar tenminste genoeg van hebben. Hoor. Het is in ieder geval een mooi middeltje om ze voor de gek te houden. Met zo'n geel gezicht denkt iedereen dat je heel hard ziek bent. Spinnenweb kent de uitwerking van Pontus net zo goed als wij. De is niet zo dom als je eruit ziet. Die lappen er op een goede dag nog eens bij als ik niet oppas. Ik zou je de raad willen geven, vooral... om niet lang meer te wachten. Uh, zo, zou u het wagen in mijn plaats? Ik ben niet in jouw plaats. Maar als je nou naar de loodmijn teruggaat... dan kun je er zeker de eerste twee jaar niet meer uitkomen. En je gelooft toch zelf niet dat je daarna nog de energie kunt ombrengen om te vluchten? Ik... Ja, ik, ja, ik zal wel willen. U weet heel goed echt, dat ik niet bang ben, maar ik... Zo haastig gebak dat je vroeger was. zo lui en traag ben je nou? Bijna seniel. Kerel van dertig. Enfin, je moet het zelf weten. Je hebt nog vier weken tijd... Zo, Ik ga dan weer naar beneden. Veel slapen. Ik probeer zo sterk mogelijk te worden. Nog vier weken. Nog drie weken. Nog twee weken. Dan moet Vooral de loodmijn weer in. Vooral gaat niet meer naar de loodmijn. Vooral is slimmer dan je denkt. Maar Vooral is een beetje gek. S'nachts voelt hij als een tanden of ze nog niet loszitten. Door het lood. Vooral houdt zich alleen maar gek. Hij speelt zijn rol goed. Vooral is werkelijk gek geworden sinds hij weer beter is. Hij is gek geworden omdat hij geen besluit kon nemen. Terug naar de loodmijn? Ik ga. Ik weet het nu zeker, dokter. Nou, geloof ik je. Je bent nou eindelijk zover gekomen dat je op dezelfde rechtlijnige manier denkt als een dier. Hm. Eten. Leven en, en vrij zijn. Dieren lopen ter terwille van hun vrijheid in de klem... en ter terwille van die vrijheid rukken ze zich de poot uit die in de klem zit. Ja. Met verstand vind je de weg uit Siberië niet. Alleen met instinct. De kaart die dan hand getekend heeft, dokter, hebt u die nog? Ja, ik heb die kaart en een paar andere dingen meer. En jij hebt nou wel een brood geroosterd... en wat van die afschuwelijke traanvisjes gespaard, Maar dat is te weinig, hè. Ja. Maar... Heeft uw kamer dubbele wanden? Ja. En tussen de houten planken van die wanden... heb ik zo het een en ander bewaard. Ja. Ja, maar dat... Dat is, dat is toch allemaal voor uzelf, als ik u... Ik heb het misschien niet meer zo erg nodig. Weet je, ik heb meer fantasie dan jij... en ik ben met dit land en zijn gebruiken beter bekend... Ik spreek tamelijk goed Russisch. zo heb ik me goede redenen voor het niet te laten merken. Ik ook, ja. Ja, best mogelijk, maar ik krijg in het hospitaal meer van de Russen te horen dan jullie in de mijn. Hmm. Ik weet daardoor nogal iets van de streek hier in de omgeving. Verschillende bijzonderheden. Als jij bijvoorbeeld niet precies westelijk aanhoudt... en maar twintig graden naar het noorden al rijdt, kom je in een bruinkoopoever terecht en dan kan je dan meteen weer aan het werk gaan. Ja. Uh. Je moet zuidelijker blijven, meer landwaarts in. En je moet ook niet al te vast op de kaart van Danhoven vertrouwen, die is alleen maar een hulpmiddel. 100 keer per dag zul je je kompas minstens net zo nodig hebben. Dankzij de kant hebben we er een. Ja, dokter, waarom heeft de kant het opgegeven? Ja. Waarom heb ik het opgegeven? U, dokter? U ook? Wanneer ga je? Zondag moet ik je ontslagbriefje schrijven. Maandagmorgen vroeg moet je in de mijn. Als je tenminste voor die tijd niet. Uh... Meteen morgen nacht maar. In die vodden die je aan je lijf hebt. Zondagnacht. Dan kijken de rust ook niet zo secuur. Wodka. En. Uh, kom dan zaterdagavond nog even hier bij me. Uh -huh. Breng dan je eetketeltje mee. Eetketeltje? Uh. Dr. Stauffer kan soms wonderlijke invallen hebben. Zijn eetketeltje meebrengen. Maar Dr. Stauffer is een goed organisator. Zaterdagochtend, terwijl Vooral met zijn gedachten al half buiten het kamp op de vlucht is, wordt hij door een tolk aangehouden en naar de barak van de commandant gebracht. Vooral schrikt. Met knikkende knieën loopt hij achter de tolk de periwatschik aan. Maar het valt mee. Zijn kleren zijn zo versleten, vinden ze, dat vooral een paar nieuwe dingen moet hebben voor hij maandag weer naar de loodwijn gaat. Een foefeika, een trui, een met dikke gevoerde broek, een stel, wel niet nieuw, maar in elk geval toch schoon en heel ondergoed, en een paar niet te al te afgetrapte wadinkie, veel te luizen. Maar hoe ver zal hij daarmee komen, in de natte sneeuw? Je hebt sterke schoenen nodig, vooral. Hier. Maar dat het is niet te geloven. Hoe, hoe komt u daaraan? Amerikaans. Ga je drie jaar oplopen. Ja, dat, dat is precies mijn maat. Ja, maar hoe komt u daaraan? Ja, vraag nog niet te veel. Ik heb ze van de Russen. Ik uh, moest maar eetketel meenemen. Ja, ga maar hier. Dat is weg. Mooi. Dan krijg je er dit keteltje voor terug. Huh? Kijk. Okay. Kan je dit adres lezen? Mm. Ja. ja, Heb ik er letter voor letter diep in gekrast. Zodat het niet verloren kan gaan. Ja. Als jij het dankzij een serie onwaarschijnlijke en gelukkige toevallen klaar mocht spelen ergens door de Russische muur heen te breken, moet je weer wederdienst bewijzen. Mm -hmm. Ga naar Maartenburg. En zoek de mevrouw op. Met het adres heb ik de eetketel genomen... omdat je dat ding wat er ook gebeurt tot het laatste toe zal bewaren. Het dier moet eten. <coughs> Straks zal ik je wel vertellen wat je mevrouw moet zeggen. Hier is je pluggenzak. Oh, aan die touwen kun je hem net als een rugzak dragen. Anders... anders bij elkaar een uh, 40 pond, denk ik. Ongeveer, ja. Veel brood en weinig vet. Zullen wordt twee kilo maghorka tabak. Maar... Ja, dat is nogal wat, hè. Zo ja. successieflijk van de Russen bij elkaar gekregen. Wat je met wat check allemaal gedaan kunt krijgen, weet jij als oude krijgsgevangene het beste. Hè? Ja. En alsjeblieft, steek dit ook in je zak. Ja. Wat is dit? Een Pushka. Ja. Vuursteen en tondel. Oh, ja, ja uh, je zou goed doen als je het voor alle veiligheid aan je riem vastbond. Oh, ja. Als je het kwijt bent, je kunt geen vuur meer maken. Je zit binnen de week met je gedaan, denk erom. En dan dit. Ja. Dat kan. Oh, dank u 600 roebel. Ja, Ja, maar... oh, dat is niet veel waard. Hier in de buurt tenminste niet. Of niks te kopen. Deze spiritus tabletten zijn misschien nog wel het belangrijkste van alles. Mm -hmm. Heb je nog eerder nodig dan brood? Ja. Aardig voorraadje, zoals je ziet, hè? Dan wees er zuinig op en verdeel het over zo lang mogelijke tijd. Dit kookapparaatje ken je wel, hè? Van het leger. Het is fantastisch. Hoe... Hoe hebt u dat bij elkaar gekregen? Ja. Het is om zo te zeggen... het overblijsel... van mijn eigen vlucht. U wou dus ook... Ach ja, maar lang voordat jullie eraan dachten. Maar denk er vooral om dat je van dat ondergoed niks weg doet. Uh -huh. Alles aan Je ja, ja. kan je niet aan een pels helpen en je zult in de open lucht moeten slapen. Hè? Hey, weet je wat dit is? Vasili hey. hey, had zo'n mes. Ja. De Siberiërs noemen het een gandra. Hmm. Het allerbeste staal. Ik kan dan zelfs niet al te grote bomen hier maken. Als ik de mensen nog ooit in mijn leven een boom te zien krijg... ja. Yes, stik bij. Ja. ja. De uitrusting voor mijn vlucht was wel in orde. Ja, dat, ja. Ik had het alleen maar een beetje al te grondig voorbereid. Het duurde te lang. Dat kompas bijvoorbeeld. Ik heb het van de kant gekregen. Ja, maar toen was het al te laat. Ik heb... Ach... Dat zou ik bijna vergeten. Ik heb zelfs... O, oh, je ruzie. Oh, een revolver. Heb, hebt u die al, die al die tijd bij u gehad? Nee, het gaat je niks aan waar ik die vandaan heb. Jammer genoeg zijn er maar zestien patronen bij. Oh. Voor de rest maakt dat ding alles veel eenvoudiger. Ja. Het is onherroepelijk met je gebeurd. Als je het dan mee snappen begrijp ik je moet hem aan die dunne ring tussen je dijen dragen. Een beetje ongemakkelijk misschien, maar dat is het veiligste. U zegt dat allemaal met een zekerheid. U moet dat voor uzelf al lang bedacht hebben. Ja, je gaat nou naar bed. Je moet goed uitgerust zijn voor de eerste sprong Die is de moeilijkste. Morgen als het donker wordt, ligt je bagage bij dat grote zwarte steenblok. Ja. Daar. Zie je? Oh, ja, ja, ja. Het zal 150 meter hier vandaan zijn alweer. Ver genoeg. Je kan het niet missen. Zelfs al is het donker en sneeuwt het. Om negen uur is het je tijd. Hoe ja, weet ik wanneer het negen uur is? Ik heb geen horloge. Ik zal de wacht bij de trap aan de praat houden. Ja. Dan maak jij als je door de nooddeur naar buiten komt. Ik heb je al gezegd dat je je eetketel in ieder geval moet bewaren. Mm -hmm. Mevrouw heeft er recht op iets van me te horen. Hoe lang zou je erover doen? Een jaar. Twee ja, jaar. Je zegt tegen een vrouw dat ik al in Tomsk geprobeerd heb weg te komen en dat ik daarna alles hier opnieuw heb voorbereid. Dat ik zelfs een pistool had. Toen ik op het punt stond samen met de kant te vluchten, vermoed ik al dat ik heel gauw daarna zeker wist. Ik heb collega's artsen gekend die niet de moed hadden bij zichzelf de diagnose kanker te stellen. Wat? Ook niet als de symptomen volkomen duidelijk waren. Ik heb er zelf niet meer dan twee maanden wat wijs gemaakt. Toen wist ik dat het voor mij niet meer nodig was om te vluchten. Jij gaat vooral. Jij gaat in mijn plaats. Ik heb hoogstens nog vier maanden te leven. Van alle menselijke warken hier ben jij de meest solide. Je hebt botten en je bent taai. Heet je vrouw niet Katrien? Ja, ja. Ja, doe dat maar goed. En als je in staat bent haar te laten begrijpen wat liefde is, probeer haar dan ook uit te leggen waarom ik jou heb weggestuurd. Omdat mijn vrouw. Dat van mij moest weten. Wat, wat hebt u, dokter? Uh, uh. Wel, ik wens je het beste. Behoud de thuiskomst. Maar voor je in je nieuwe leven iets anders gaat doen, ga je naar Maartenburg. Je hebt het adres. Hè? Je zoekt mevrouw op en je zegt dat ik je gestuurd heb. Ik ben in Tomsk gevlucht. En hier had ik alles klaar... om het weer te proberen. Maar ik ben... We hebben nu oktober 49... Ik ben in de winter van 49... op 50 gestorven. Hè? Laten we zeggen... in februari. Vertel haar... van de dag. Daar buiten de barak. Maar zeg dat het een kerkhof is hoor. Zeg maar liever dat het in maart was. Dan stelt ze het zich niet zo somber voor. In maart is het lente. Ik ben in maart gestorven. Maart 50. Zetterd. Oh. Rechts. Ik nee, moet iets meer naar rechts. Daar ergens moet dat, dat zwarte steenbok zijn. Het is niet eens zo erg donker. Iedereen wil wennen. Zo. Oog open houden. Oh, oh. Alleen die, die sneeuw. bevriest die Oog oogharen. Zo, daar is de steen. Ik dus die zelfs nog een beetje beschut. In orde in je zak. Kerel die stal voor. Ja. Kun je oprekenen? rekenen? Er zit al meer in dan gisteren. Ja. Wat ligt daar? Planken. Skies. Toen met dat konvooi hadden de soldaten van die dingen aan hun schoen en ze liepen er best op. Hoe krijg je dat tevreden zijn klaar met die gromme latten? Siberische skis. Je hoogheid een meter lang. Dat is belachelijk. Nee, dokter, je kunt me nog meer vertellen, maar dat doe ik niet. Zo makkelijk als jij je zo voorstelt, is het niet mijn beste vooral. Zo best eens kunnen zijn dat je dan al de eerste dag de beste alles voor over zou hebben... om weer in de loodmijn terug te zijn. Stoufer, je hebt meer ervaring voor die dingen dan ik. Dat is natuurlijk waar. Ja, maar... krijg ik mijn schoenen onder die lus? Wacht. Ja, zo gaat het. Dan weet ik alleen niet wat, wat voor en wat achter is. Wat... Want die latten steken allebei de kanten precies even ver naar boven. Ja. Als mijn schoenen zo blijven zitten, zal dat wel goed zijn. Ik. Nee. nee, toch niet. Ik kom geen steek vooruit. Wat zijn het toch voor prullen? Bij ons is ieder een fatsoenlijke ski twee meter lang. Daarmee val je niet. Haal je in een nacht gemakkelijk 60 kilometer mee. Maar bij deze lorren heb je ieder ogenblik kans dat je tegen de grond gaat. Het gaat wat langzaam. Daarachter muziek. Zie ziet nog duidelijk het licht van de barakken. Je moet Alleen maar krachtverspilling. En denk er aan vooral. Niet alleen op je kompas het westen zoeken, maar altijd de richting waar je denkt dat het minste gevaar kan onder de rook van het kamp waar ze beslist achter je aan zullen gaan al door het westen houden waar is het westen? waar is het westen? beste uitvinden in het kompas net als een horloge om je pols maar mijn naald is aan twee kanten precies hetzelfde ja wat is nou zuid en wat is nou noord? ik moet licht hebben wacht de vuursteen en de Tja. ja ik ben op de goede weg dat is het westen Je zak is mijn het gewicht anders. Op den duur zou je uitrusting erg zwaar worden. Maar als je ook maar één van de dingen die ik je mee gaf wegdoet, betekent dat hetzelfde alsof je een van je vingers afsnijdt. De revolver tussen je tijden zal je hoe langer hoe meer gaan hinderen. Oh, o, dat schuurt verschrikkelijk. Morgen is het helemaal open. lang. Maar een lange nacht betekent een lange afstand. Als vooral maar 20 kilometer ver komt, zullen de honden met de slee hem gemakkelijk inhalen. Met 30 kilometer wordt het al moeilijker. Ook omdat er dan een grotere kans is dat de wind de sporen in de sneeuw verwaait. Maar hoe ver is een kilometer? Iedere voetstap tellen. 30. 40. Als het langzaam een moeilijk dag begint te worden, moet vooral de open sneeuwvlakte, waar hij van ver af te zien is, smijten. Hij slaat zijn bivak op bij een van de wind afgekeerd drie of vier meter hoog stuk rots, dat van boven bedekt is met een overhangend dak van bevroren sneeuw. Daaronder graaft hij zich in. De Siberische skis, die hij nu pas voor het eerst goed kan bekijken, gebruikt hij als schop. In een diepe kuil, buiten de wind, voelt hij zich geborgen. Zijn benen trillen van vermoeidheid na de lange zware tocht. Zijn keel voelt dik en droog. Het brood dat hij uit zijn plundjezak heeft gehaald kan niet naar binnen krijgen. Een grote hoeveelheid sneeuw die hij met moeite in zijn eetketel heeft geperst levert maar een klein beetje water op als er boven het vuur van de spiritustabletten langzaam is gesmolten. En aarzelen doet vooral er een paar kruimeltjes thee in. Stouffer heeft hem er dringend voor gewaarschuwd... zuinig met de tabletten te zijn... zuiniger dan met de thee nog. Maar de door en door vermoeide en bezwete man... voelt zich koud en rillig worden... en een slok warme thee is wel het minste wat hij nodig heeft... om dicht toegedekt in zijn ijsschool te kunnen slapen. Als hij wakker wordt... weet hij niet... hoe lang de dag al voorbij is. Want het is weer donker. Hij moet verder zich warm lopen. De zware pluntje zat weer op zijn rug. Zijn linkerdij is opengeschuurd. Het gaat moeilijker dan de vorige nacht. Al door naar het westen. West. West. West. 83. 84. 85. 86. 87. Vlugger, vlugger, vlugger. Vlugger, vlugger. Vlugger, Huh? Ijs, ijs dus beek, bevroren beek. Eind oktober, als het ijs draagt, zijn de taluze riviertjes en beekjes in Siberië de best begaanbare wegen. Maar vooral heeft te veel vertrouwen in het nog maar dunne ijs, waarop hij zo goed vooruit komt, het ijs scheurt en hij zakt door deur tot aan zijn knieën. Het kost hem bijna de helft van zijn spiritustabletten om zijn natte kleren te drogen. Want een man die in de open lucht moet slapen... bevriest onherroepelijk als zijn kleren nat zijn. Er is veel spiritus verloren gegaan. En zonder spiritus is er in dit land zonder hout geen vuur... om er het wat water op te warmen... dat met een paar blaadjes de illusie van hete thee moet geven. Als het voor de tweede keer dag wordt... is er nergens een beschutte plek te vinden waarvoor hij zich kan verbergen. Op die manier heeft de hele tactiek van overdag slapen... en s'nachts verder trekken niet de minste zin. Als er hier in de hem gezocht zou worden... zouden ze hem op verre afstand al ontdekken. Vooral begrijpt dat hij de loop van de beek niet kan blijven volgen. Hij moet proberen een weg te vinden die minder open ligt. Met veel moeite ontdekt hij eindelijk een geschikte slaapplaats... ergens tussen een hoop losse stenen... Die door het water zijn meegevoerd. Hier kan hem niets gebeuren, denkt hij. Het is bitter koud. Maar als je slaapt, voel je de kou niet. Wat is dat? De slee. mensen. Ze zeiden het. Kijk die over de twee mannen. Ik wist niet dat ik hun zo verwaard was. Het is een complete drijfjacht. Ze hoeven nog maar een klein eentje meer rechts aan te houden. Ze komen op ons spoor. Dan is het afgelopen voorgoed. Toch zou ik een beetje voorzichtiger zijn, heren. Ik heb een revolver. kunnen jullie natuurlijk niet weten. Het zou wel eens kunnen gebeuren hè, dat er een hondenspan met een lege slee in het kamp terugkwam. Ik heb acht schoten. Drie voor ieder van jullie. En als ik mis, nog twee voor. Nee, nu wachten, nu wachten, nu wachten. Kwam wachten tot ik ze onder schot heb. op het nippertje. Vijftig, zestig meter ver is rand op een spoor gezeten. Maar voor een hondensleeën liggen hier te verstenen, dat was mijn geluk. Als ze nu nog op een spoor willen komen, moeten ze aan de andere kant van de dijk zijn. Maar dat zullen ze niet gauw doen met die hooghoeven daar. Het is alles maar goed, dat niemand gezien heeft hoe bang je was, Oh jongen. Mijn handen trilden toen ik de bal van mijn revolver terugzette. Om je dood te schamen, als ik ooit van Kaap Deschner tot de grens wil komen... ...zal ik het moeten afleren telkens zijn angsten zitten als het spant. Nou ja, nou ja, als je handen een beetje trillen... ...is dat toch niet, is dat toch niet omdat, je, omdat je bang bent, hè? Ik ben helemaal niet bang. Zeker nu niet. Ik nu niet. Ik heb gezien in welke richting ze zoeken. Weet ik, weet ik hoe het niet moet gaan... Ik kan nu bijna niemand mee tegenkomen. Ik zou het zelfs wel overdag kunnen proberen. Op de hoogvlakte tussen de bergen van het Schiergel en Tattoochen ontbreekt iedere plantengroei. De hoogste top is de Mata die meer dan 2000 meter boven alle anderen uitsteekt. Bomen groeien er nagenoeg nergens. De winters zijn lang en streng. De vorst valt er al met september in... En daarmee komt ook de eerste sneeuw. Alleen het wat meer toegankelijke gebied aan de kust van het Schiereiland is enigszins ontgonnen. Op verschillende plaatsen zijn daar mineralen aangeboord. In een paar tamelijk grote plaatsen vlak aan zee zijn Russische kolonisten neergestreken. Verder landwaarts in is het Schiereiland onbewoond. Op enkele zwervende groepen Tsuksa die daar op de berghellingen hun rendier kunnen weiden en ook in de Toendra bij de rivieren een redelijk bestaan vinden. Voor mensen met Europese levensgewoonten is het schiereiland praktisch onbewoonbaar. Zonder het land te kennen en er iets meer van te weten dan dat het een hard en onherbergzaam oord is, trekt Clemens Torel vertrouwend op zijn kompas naar het westen. S'nachts trotseert hij de barrekauw. Hij verschant zich tussen de rotsen... en met de inhoud van zijn plunjezak om zich heen... probeert hij zich zo goed mogelijk te beschutten. Hij slaagt erin te slapen. Zorgvuldig houdt hij zich aan de richting die zijn kompas aanwijst. Maar na een week... weet hij nog altijd niet zeker... of hij op de goede weg is. Hij weet ook niet hoe groot de afstand is... die hij heeft afgelegd sinds zijn ontmoeting... met het hondenspan met de twee soldaten. De omvang van de zak op zijn rug wordt kleiner en de dagmarsen die hij maakt, worden groter. En Clemens Forel, die nog nooit in zijn leven werkelijk bang is geweest... raakt bezeten van een primitieve levensangst... als zijn magere voorraad na veertien dagen bedenkelijk begint te slinken... en als hij na drie weken tot op een dag na nauwkeurig kan uitrekenen... wanneer hij helemaal niets meer zal hebben. Op een zakje maghort en een paar waardeloze roebels. Ook na de derde week blijft het land rondom... Zo ver hij zien kan, volkomen dood en verlaten. Maar in hun wanhoop gelopen de mensen eerder aan wonderen dan wanneer het hun goed gaat. En Clemens vooral gelooft aan een wonder... als hij plotseling zoveel bomen bij elkaar ziet... dat het wel een bos lijkt. Met dorre bladeren en afgebroken takken kan hij... voor het eerst sinds hij uit het kamp gevlucht is... een echt vuur aanleggen. Maar na een eindelijk warme nacht... Komt de volgende dag de verschrikkelijke ontgoocheling? Ijs. Overal ijs, ijs, tot aan de horizon toe. Ik heb vier weken lang gezwoegd om zo ver mogelijk van de zee vandaan te komen. En nu ben ik precies even ver als toen ik begon. Aan de zee. Zorg er vooral voor dat je bij de zee wegblijft, vooral. Aan zee zijn mensen. En je wilt voorlopig toch zeker geen mensen ontmoeten, wel. Moet terug. Van welke kant op? Volgens het kompas is dat het westen. En daar ligt de zee. Wat, wat rommel. Ik, ik weet toch zeker nog wel hoe ik met een kompas aan moet. ...merk je dat hij zei alleen maar een rivier was. Zo zijn de Siberische rivieren nog eenmaal. Zou het... ...zou het een rivier zijn? Zo breed dat... dat je de overkant niet kunt zien? Ja, nee, dat kan niet. Alles bij elkaar moet ik zo'n duizend kilometer hebben afgelegd. Naar het westen, auto naar het westen. Ja, de, ka de kaart van Danhoorn is natuurlijk niet helemaal betrouwbaar. Maar als ik zo om Kaap Desna heen een cirkel trek... Is er nergens een rivier die, die veel meer kan zijn dan, dan, dan een flinke beek? Leibrecht was een verstandige kerel. Leibrecht heeft het altijd wel gezegd. We weten op geen stukken maar waar ze ons precies heen gebracht hebben. Alleen, alleen is, het, is het in elk geval ergens aan zee. Nee, dat water moet een overkant hebben. Waarom trekt die mist nou niet op die mist? Daar aan de overkant zijn bomen, net als hier... Het ijs houdt al lang. Natuurlijk houdt het. Maar het moet toch al eind november zijn. Lief iemand. Wat is dat? Het vuur, het vuur. Ze hebben natuurlijk het vuur gezien. Wat komt het er dan verder nog op aan? Ik kan het nu even goed wat opstoken. Zo, kan ik tenminste zien wat. Wat is dat? Komt zeker door de schaduw in het licht van het vuur? Wat is dat van onder een dier en van boven een mens? Ja, je hebt makkelijk lachen, vader. Jij met je spookachtige fratser. Ik ben half doodgeschrokken. Hé, Ik, ik ben op reis. Ik heb een vuur aangestoken omdat ik geen zin had te bevriezen, dat is alles. Ah? Ah? Eh, eh, eh, mij? Ik Versta er geen woord van? Ja, ja, ik, Panny mij. begrepen. Met jou valt tenminste te praten, die oude man heeft je geroepen. Jij bent. Laat mij? Laat mij. Die daar petak. Jij? Je bent me dan nieuwsgierig, vriendje. Als ik jullie vertel hoe ik hier kom, lopen jullie naar de Sovjets om me voor een pakje mijn te verkopen. Sovjets? Oh, Oh, nou. Je schijnt ook niet erg over de kameraden te spreken te zijn, hè? Precies mijn eigen mening. Als ik jullie nou maar kan vertrouwen. Uh, wat zijn het voor dieren? Hé? Huh? Ja, waarop je maar aanrijden, net als op een ezel. Maar dan helemaal naar voren, op zijn nek, vlak boven zijn voorpoten. Je zult toch wel geen held vinden dat ik zo begon te gillen, maar... die kale kop met zo'n bondkruiger omheen en jouw baardgezicht tussen dat gewei. je neemt me niet kwalijk, maar dat, dat is zelfs in Siberië een beetje te veel van het goede. Oh, nou ja, je, je verstaat me zeker niet wel, hè? Ja, Rusty. Nee, nee, nee, nee, ik ben heel wat anders, maar dat zeg ik jullie liever niet. Ja, ik zeg jou niet wat jij wilt weten en je kunt uh, mij niet zeggen... Wat ik weet er wel. Uh, niet Ruski. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb een rondritje gemaakt en u weet ik niet waar ik ben. Ik uh, Ja, ik wil ergens heen waar het een beetje plezieriger is dan in dit verschrikkelijke land. Uh, ik wil naar huis. Huis, begrepen? Uh, uh, nee. Uh, ja, ik ben verdwaald en ik weet niet meer welke kant ik uit moet. En uh, als jullie dan precies willen weten... ...de Russen, de Bolsheviken, de Sovjets hebben me veroordeeld. Loodmijnen. Kadeshnev. Uh, ik ben een gevangene. Niet Ah, ah, Karmanski, oh. Karmanski. Ah, ah, ah, ah. Zie zo. Dan kunnen jullie me er meteen bijlappen. Oh, kom mee. Jij honger? En hoe? Jullie hebben nog nooit zo'n honger gehad als ik, sinds ik mijn proviand moet sparen. Na. Na, na, Pe. Huh? Oh, melk. Melk. Pee, uh, pee, uh, pee. Uh, uh. Oh, oh. Uh. Zo komen jullie aan. Het is heerlijk en nog warm. Eh, ren, ren. Eh, ren, ren, carap. Mm. Nou, rendiermelk uit de leren zak. Dat die oude man er zo'n snor van meel drinken mag niet hinderen. Nou, knip je ogen weer even dicht. Proost, proost. <totstuken> oh, ja, bij ons thuis neem je je zakdoek als je je neus moet snuiten. Maar ja, zolang een rendierhouder nog recht van leven leder is, doet hij niet aan zulke kleinigheden. <totstuken> Proost. Eet ze, eet ze. Zeg, e. e, e, e. e, wacht eens, wacht eens even. Het, het, het kan niet allemaal van één kant komen. Ik heb ook iets voor jullie. Magorka. Eh, mm, magorka. Magorka. Een leren zak met rendiermelk. Een handje vol magorka. En een stuk kaars. Daarmee is de vriendschap bezegeld. Als ik haar niet begrijp... Petak verstaat geen syllabe Russisch... en laat mij maar een paar woorden. Als ik haar niet verstaan... ach, oh, dan lachen ze maar eens een beetje... De lach van die rendiermannen klinkt eerlijk. En hun ogen zijn trouwe ogen. Je moet erbij, als je ze aankijkt... de te vuil natuurlijk een beetje wegdenken. Net als bij de kaas die je ook gul aanbieden. Maar wat erachter zit... is van uitstekend gehalte. De rendiermannen leren vooral... hoe je van mos een goed bed kunt maken. Vooral wil zijn gasthieren niet voor het hoofd stoten... als ze hem vragen in hun tent van rendierhuid te komen slapen. Het is daar warm... En daarvoor moet je een beetje stank en wat andere ongemakken dan maar op de koop toenemen. Een mens leert veel in zo'n vreemd land. Uh, hoeveel rendieren hebben jullie, latmaai? Eh. Uh, eh. Uh, eh. Uh, eh. Uh, eh. Uh, eh. Uh, uh. Meer. Niet 80. Uh, 800. Eh. Uh, 800. 500. Uh, 700. Zijn jullie rijke mensen? Rijk? Ik, dat zijn 800. Komen bij ons nog 500. En dan nog 700. Voor wij gaan in de kolgos. Uh, kolgos? Kolgos. Daar. Die kant. Ja, dat, dat is naar het oosten. Hoe ver? Hoe ver? Uh, uh, ho, ho, 100. 200. 300 weer. Dan zijn we weer precies halfweg te loodmijnen. Zo gauw ik een klein beetje weet waar ik ergens ben... moet ik maken dat ik weer wegkom. Ja. Laat mij... We trekken nu al een hele tijd langs de kust. Hm? Hoe heet die zee? Uh, zee. Uh, zee? Ja, ja, hoe moet ik je dat nou duidelijk maken? Water. ook Groot water, oceaan. Water, water. Ja, waar geen eind komt. Water, water. Hm? Water. Uh, uh, uh, Lamu. Ja, wat is nou Lamou? Uh, nee, zee. Dat daar. daar. Daar, daar overal zee. Zee, zee, Ah, lamoe, lamoe. Jij denkt Het Is niet. Is aan Dacht je dat je mij voor de gek kon houden? Hier, kijk. Je weet waarschijnlijk niet wat een kaart is, hè? Maar dat is dat niet. De anadier, zeg je, hè? Kijk, dat daar, dat, dat is de anadier. Je ja, niet niet begrijpen. Ja, wou jij beweren dat de enorme watervlakte waar we op het ogenblik langstrekken, de anadier is? Hetzelfde miserabele beetje dat, dat donhorn op de kaart getekend, hè? Oh, oh, nu nog ver. Aldoor, anadier. Zo breed, huh? zo. Hoe is het, hoe is het mogelijk? Dat dunne potloodstreepje van Danhorn. Als het waar is wat Laatmaai zegt. ja, dan moeten we hier ergens aan. aan de middelloop van de Anadir zijn. Dan ben ik in vier weken op zijn hoogst vijfhonderd kilometer van het kamp vandaan. Jij kunnen blijven. Kunnen blijven bij Laatmaai en Koolgos. tot winter voorbij. Ik moet dus zelf op dat vrijte vijfhonderd kilometer. Vrouw? Ver? Ja. Ja, ik heb een vrouw. Groot? Zo? Zo groot. <laughs> en zo? Nou ja, we letten bij ons niet zo op de breedte, zie je. Maar ja, als ik je een plezier mee kan doen. Ja, ja, zo is ze ook groot. Ja, zo. Huh? zo. Kind, hmm? ik vier in Kolgos. Ik heb er twee. Ja, begrijp je nu waarom ik naar huis wil? Laat maar. Uh, uh, naar huis? Hmm? In Kolgos? Uh, waar is jouw Kolgos? Tienduizend werst of misschien twintigduizend? Uh, kan niet. Kan niet. Maar jij kunt er blijven bij Laatmaai in hm? de winter vangen bij vis alle dagen. Laatmaai! Laatmaai! Zowel Sigella, ojo! Oh, joh, joh. Oh, ja, die daar weet geloof ik alles, niet Ja, he? Petak weet alles. Komt storm deze nacht. De oude Petak weet alles. Hij spreekt wel geen woord Russisch. Maar hij schijnt alles te verstaan wat Laatmaai en vooral tegen elkaar zeggen. Als Petak zegt. Dat er storm komt, dan komt er storm. Als Petak zegt dat de tent niet omver waait, dan blijft de tent staan. Dagelang houden ze met alle macht de tent zijn naar beneden... tot ze op weer neervallen, omdat de oude Petak het gezegd heeft. En als de storm is gaan liggen... snuift en snottelt de oude Petak weer... dat je uren van toeteren. Tsing, hmm? goh, Petak, zeg jij, met ons meegaat. Ja, niet aan de kolgos. Niet aan de kolgos. Men kan niet trekken voort alleen. Hm? Honger. Niet eten. Ik verhonger liever dan dat ik me door jullie aan de Sovjets laat uitleveren. Sovjets? <laughs> niet Sovjets. Sovjets zijn arm. Petak is rijk. Hm? 800 rendieren. En nog 700 rendieren. En komen nog 500 In kolgos bij slachten en veel eten. De hele winter. ja. ja geef jullie me nou van die slacht maar een half dier? Krijg jullie van mij gorka, Acht pakjes of tien, of tien als je wilt. Dan ga ik alleen wel verder. Ja. Nee, nee. dat maar. Kom op zeggen, oh, Petak zegt, huh? jij blijven. Dat zegt Petak. Ja, hoeveel pakjes magorka krijgt die oude rover dan wel als hij mij aan de Sovjets overgeeft? Ah, ja, Petak is rijk. Petak is gewend zijn zin te krijgen. Daarvoor is hij Petak. De oude Petak die bij de rendiermannen mannen voor het zeggen heeft. En Clemens vooral mag het noemen zoals hij wil. Maar als ze eind november in de Kolgozen komen... en de rendieren, zonder dat iemand zich om ze bekommert ergens in de buurt hun fortuin zoeken... is hij praktisch de gevangene van de rendier Tjukchen. Jij bij me blijven, Jermet. Ja, als jullie me dan niet willen laten gaan, goed dan. Eten, ja, met. Eten. Goed. Drinken, jemmet. Drinken. Ja, goed, goed. Goed, goed. Ja, ja. Ja, lachen jullie maar. In eeuwigheid ben ik al onderweg. Dan zit ik hier bij jullie nog geen 500 kilometer van de loodmijnen. De winter, de beste tijd gaat voorbij. Met het voorjaar is er geen doorkomen meer aan. Op die manier... kom ik er in twintig jaar nog niet. Ik... Ik ben gevlucht. Ik wil naar huis... Naar huis, naar huis. Ja, jullie zijn allemaal erg vriendelijk en gastvrij voor me geweest, maar laten jullie me nou alsjeblieft gaan. Nee, goed, jij blijft. De winter duurt lang. Nou ja, drie dagen dan nog. Hm? Jij moet s'nachts leren vissen. Oh, ja, ja, dat leer ik nooit. Ben ik te stom voor. Ja, jij bent stomkoet. Dat weten wij allemaal. Hoe wil je nu zonder schip, zonder slee, uh, zonder honden? Naar huis gaan, ja. Naar huis gaan? Ach, ja. bij ons warmten ja. is... Jij blijven goed. Alle dagen eten, alle dagen drinken. Vis vangen in donker. Ach, jij kunt toch niet gaan naar huis waar jij met wonen. Het is warm in de tentvormige huizen van deze rendu Tjoechum... waar hele troepen kinderen over de vloer rondkruipen. Er is vlees en kaas in overvloed. En het is buitengewoon die 's nachts van buiten te gaan om bij het licht van de hoog oplaaiende fakkels in het opengebroken ijs te vissen. Vooral laat de dagen lui voorbij gaan en hij waardeert het dankbaar dat hij niet meer iedere ochtend met een zwaar pak op zijn rug, hongerig en verkleumd tot op zijn gebeenten, op pad toe te gaan. Maar het gevoel dat hij hier zijn tijd verdoet, dat hij ondanks alle ellende zijn zware tocht moet voortzetten, laat hem toch niet met rust. Waarom is hij anders gevlucht? Op deze manier kan hij net zo goed bij zijn kameraden blijven, in de loodmijn, waar hij nog altijd niet meer dan 500 kilometer vandaan is. Maar als de rendiermannen bij hem blijven aandringen, laat hij zich hoe langer hoe makkelijker bepraten. Hij blijft de ene week na de andere. Goed dan, zegt hij. Aan dat goed heeft hij zijn nieuwe naam te danken. Goed. De rendiermannen hebben veel met hem op, want hij doet in alles met ze mee. Hij weet hoe hij huiden moet looien... en als ze daar zitten, drinkt hij met een man met van... uit melk gestookte alcohol. Het is winter... en winter betekent bij de Tjubtjum rust. Thuis zijn. Maar als straks de sneeuw gaat smelten... zal vooral deze nomade alleen maar in de weg lopen...